4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Een spoeddebat in het Europees Parlement over PRISM, het afluisteren- en meekijkprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst. En is de Nederlandse Bank nog de enige die vasthoudt aan een begrotingstekort van maximaal 3%? Dat straks in Villa VPRO. Nu is het nws shanaal met Freddy van Tijn. Leerlingen van het VMBOT die het examen Economie hebben gemaakt, krijgen pas donderdag de uitslag van hun eindexamen. Dat is een dag later dan eigenlijk de bedoeling was. Ongeveer 44.000 leerlingen hebben hiermee te maken. De inspectie voor het onderwijs heeft de tijd nodig om zeker te weten dat het examen op andere scholen zonder incidenten is verlopen. Aanleiding voor het besluit is het onderzoek naar de diefstal van examens in Rotterdam. Staatssecretaris Dekker zei in de Tweede Kamer dat de eindexamenleerlingen van de Rotterdamse school Iben Galdoen, waar de examens zijn ontvreemd, de gestolen examens moeten overdoen. Dit is een zeer ingrijpende uh, uh, maatregel, maar ik vind hem heel goed te verdedigen. Want als een drietal leerlingen beschikking hebben gehad over deze examens, en het vermoeden is dat wellicht ook andere leerlingen op die school daar beschikking over hebben gehad, dan moet je ook vanwege de betrouwbaarheid van de examens uh, op deze manier ingrijpen.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 onze diensten werken langs de kaders die in de wet zijn aangegeven. Het tweede punt is dat het ook zo is dat dat natuurlijk voor de buitenlandse diensten gaat, waar zij mee samenwerken, en dat het nooit zo is dat er mededelingen worden gedaan over de activiteiten in de samenwerking van buitenlandse diensten. Wel zei hij dat de zaak op Europees niveau besproken zal worden op de G8-top, waar ook president Obama bij zal zijn.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 Hij erkende dat een slechtere groei impact kan hebben op het begrotingstekort. Reen zei dat structurele hervormingen op langere termijn het belangrijkste zijn. De eurocommissaris vindt wel dat Nederland volgend jaar zeker 6 miljard moet bezuinigen. Reen raadde Nederland eerder aan het tekort volgend jaar op 2,8 procent te brengen. Dijsselbloem zei daarover dat Nederland dat advies niet kan opvolgen. Dat het al moeite genoeg kost om 3 procent te halen. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen China gewonnen met 2-0. Robin van Persie, de nieuwe aanvoerder van Oranje, maakte het eerste doelpunt. En invaller Wesley Snijder, die de aanvoerdersband moest inleveren, maakte de 2-0 in Peking. China speelde na 14 minuten al met 10 man, na een rode kaart voor King Sheng.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 27 kilometer file, vrij normale spits. Twee opvallende files door gestrande vrachtwagens. Zo staat het op de A6 richting Emmerloort. Drie kilometer wordt de ketelbrug. En daar is de rechterreis ook dicht. En op de N15-europort richting Rotterdam. Bij Rozenburg drie kilometer. En ook daar is de rechterreis ook afgesloten. Na de ster gaat de file verder. Blijf luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk. Welkom opnieuw bij Villa VPRO tot half vijf bij op Radio 1. En zometeen gaan wij praten met de leden van ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst naar Straatsburg. Daar zit onze man in Europa, Fred Strobands. Fred, hallo. Ja, goedemiddag. Hi. Er was uh, vanochtend, ook in het Europees Parlement, een spoeddebat over PRISM. Het afluisteren en meekijkschandaal, zal ik maar zeggen, van de... Uh, uh, Amerikaanse inlichtingendienst, want Europa maakt zich ernstig zorgen. Ja, en een stuk zorgen. Het, het, het probleem is een beetje dat uh, de Verenigde Staten en Europa hier verschillend uh, naar kijken. Kijk, sinds uh, 9/11 en de beruchte Patriot Act in uh, de VS uh, gebeurde natuurlijk door die veiligheidsdiensten al heel lang uh, allerlei rare dingen dat men gaat snuffelen vooral uh, in informatie in het buitenland, uh, in data van buitenlanders. En nu komt Obama daar in de VS wel een beetje mee onder druk te staan. Maar toch niet helemaal, want dat hele congres... zowel republikeinen als democraten... ja, die vinden toch dat, uh, dat het land beschermd moet worden. En wat daar dan aan te pas komt, is dat uh, dit alles niet van toepassing is op Amerikanen. Obama heeft dat zelf gezegd. Er is niet gesnuffeld in het internet of op het internet en in de e-mails van Amerikanen, zegt hij. He? Er is ook niet gesnuffeld uh, in buitenlanders die bij buitenlanders die in Amerika wonen. Nee, er is alleen maar gekeken naar buitenlanders. En daardoor voelen natuurlijk de Europeanen zich enorm uh, aangesproken. Mm -hmm. uh, want zij worden natuurlijk in het vizier genomen. En het is niet de eerste keer. Hè. We hebben de akkefietjes gehad met Zwift. Uh, dat de Amerikanen in de bankgegevens van Europeanen uh, gingen kijken. We hebben het hele gedoe jarenlang met het Europees Parlement ook gehad... over de, de persoonsgegevens van passagiers. Hè, van, uh, jij en ik willen naar Amerika vliegen. Het is eigenlijk nou, en nu een eeuwig controvertueel ja. punt, Fred, tussen Amerika en, nu en Europa. Kon, ja, precies. En nu komt dit er weer eens uh, bij. Dus men vond in het parlement dat het toch uh, vanochtend heel snel, snel, snel een uh, spoeddebat gehouden moest worden. Barroso was er niet. Uh, uh, Sofie Veld van D66, echt een ding voor haar. Die zei, ja, maar dit is chefs zachen. Waarom is hij er niet? Obama wordt erop aangesproken, maar de president van de Europese Commissie, die is hier het was dan, weet je wel, de vervanger van de ontslagen, meneer Dali... Uh, eigenlijk de commissaris van Gezondheid, die kwam opdraven met een, uh, een verklaring. Hij zei dat dit heel erg uh, ruikt naar uh, inbreuken op uh, zeg maar de persoonlijke vrijheden van uh, Europeanen... Um, hij zei, kondigde wel aan dat er wel actie ondernomen wordt. Kijk, aanstaande vrijdag op uh, 14 juni mm. is er een bijeenkomst uh, tussen de Europese Commissaris van Justitie, de he, mevrouw uh, Redding, en uh, Amerikaanse ministers. Het is dus een normaal overleg in, in Dublin tussen de EU en Amerikaanse ministeries. En daar zal natuurlijk wel over de hele kwestie uh, gesproken worden. Men zal in de eerste plaats, men opereert ook een beetje voorzichtig vanuit Europa, men gaat eerst op zoek naar wat er nu eigenlijk gebeurd is. Hè. Ze hebben de Amerikanen persoonlijke informatie data van uh, Europese burgers um, heel gericht? He, hebben ze heel gericht bijvoorbeeld die bepaalde zaken daarnaar gezocht? Of gaat het over een bulkoverdracht van misschien miljoenen en miljoenen data? Ja. Daar is men dus niet zeker van. En de rol van daar van de... moet men dus eerst antwoord op en krijgen. En de rol van Groot-Brittannië? Want daar ja, wordt ook die, over de gespeculeerd de dat, ja. die, dat die gewoon daar aan meegedaan zouden hebben. En ja. dus tegen de EU-wetgeving in zouden hebben gehandeld. Nou kijk, er is een heel debat natuurlijk ook ontstaan want alle gegevens. Nou, al, al, die hele kwestie is natuurlijk geout door uh, The Guardian in de, in, uh, in de Verenigd Koninkrijk. Daar is een heel debat over in Engeland. En eigenlijk uh, heeft Cameron zoiets gezegd. Nou ja, maar we hebben allemaal onze uh, inlichtingendiensten hebben uh, uh, allemaal hebben het allemaal netjes afgewikkeld. Dus hij heeft niet echt ontkend uh, dat het gebeurd is. En de kwestie dat hangt een beetje boven. De markt heeft uh, mocht nu bijvoorbeeld Engeland. Uh, informatie gebruikt hebben die afkomstig was van Amerikanen... informatie afkomstig van data van Europese burgers... heeft dan Groot-Brittannië misschien de bestaande wetgeving niet geschonden mm -hmm. in, in, in Europa. Dat moet ook nog uh, nou, onderzocht worden. Dat zijn allemaal worden. vragen nog in elk geval. Het enige wat nu wat zeer zeker gaat gebeuren is dat uh, volgend jaar nog uiteindelijk het Europese parlement zijn goedkeuring zal moeten geven aan nieuwe Europese wetgeving voor databescherming. En natuurlijk dit akkefietje zal daarin wel meegenomen worden. Goed, Fred Stroband vanuit Straatsburg, dankjewel. Klinkende munt met vandaag... Jacqueline Rijsdijk van beroep commissaris, niet van politie. Paul Jekkers, bestuurder <coughs> van de bond voor postpersoneel. Uh, goedemiddag allebei. Uh, er is weinig reden voor vrolijkheid, maar het valt ook langs de andere kant wel weer mee. Uh, uh, we hebben, er is geen reden voor vrolijkheid, want een aantal cijfers die staan helemaal in de min. Het tekort is weer hoger dan we gedacht hadden. De economische krimp is weer groter dan we gedacht hadden. Bijgevolg loopt de werkeloosheid harder op dan we gedacht en gehoopt mm. hadden. Nou, Dat is allemaal waardeloos natuurlijk, maar... Commissaris Reen, die gaat over de begrotingen van de Europese lidstaten. De Europese Commissaris. Hij was hier op bezoek bij Dijsselbloem, minister van Financiën. En hij zegt, ja, het ziet er toch ook wel heel erg slecht voor jullie uit. En weet je wat, jullie krijgen uitstel om die 3% begrotingstekort, dat maximum, om dat te gaan halen. Nou, dat is mooi nieuws, uh, Jacqueline. Dat is zeker mooi nieuws. Ik vind het uh, heel verstandig. Ik had ook eerlijk gezegd wel verwacht. Um, de groei valt tegen en het, uh, het herstel duurt langer. Dat, dat, merken we. dat merken we. Elk half jaar duurt het toch weer langer... dan we eerder hadden gedacht. Um, het herstel is heel pril, dus we moeten opletten... dat we dat niet in de knop gaan breken. Um, aan de andere kant, die 3% is er natuurlijk ook niet voor niks. Daar moeten we op de lange termijn absoluut wel naartoe. Dus ik denk dat de regering deze tijd zou kunnen en moeten gebruiken... om uh, door te gaan op de weg die ze is ingeslagen... namelijk de structurele hervorming absoluut ja. door te zetten. Dat is ook een eis van Brussel. Hè? Dat is een eis van Brussel, dat moet ook echt. Dat lijkt me, dat is buitengewoon verstandig. Hij is er ook echt op aangedrongen. Vandaag, de lasten ja. verlichten ja. van bedrijfsleven verder. In ieder geval niet ja. verzwaren, laat ik dat zeggen... Want als het ergens vandaan moet komen, is het toch het bedrijfsleven. Zullen we zullen ons toch eruit moeten exporteren. Die groei is gebaseerd op export en dat komt van het bedrijfsleven vandaan. Dus daar, mag je, daar moet je echt opletten wat je daar doet. En daadwerkelijk verdere lastenverlichting bij de overheid... dat is, toch, dat is wat er verder ja. nodig is. Paul Jekkers, aan de andere kant neemt hij ook weer een beetje... Uh, een, een deel van, dat goede, van die goede boodschap neemt hij weer terug door te zeggen... En toch moeten jullie 6 miljard bezuinigen. Terwijl hier een enorme discussie is. Moet die 4,3 miljard uh, die in de ijskast gezet is. Moet die uit de ijskast komen. En hij heeft het doodleuk weer over die 6 miljard. Ja, maar hij had het eerst over 8 miljard. Dus ja, hij vindt van ja, zichzelf dat ongetwijfeld dat hij een vlezierige boodschap heeft, uh, heeft gebracht. Ja. En... Uh, dat geeft uh, Dijsselbloem de ruimte om uh, al filosoferend toch nog wel weer op een lager bedrag uit te komen dan mm -hmm. 6 miljard. Ik denk dat de belangrijkste boodschap is. En dat, net als, als Jacqueline verbaast mij dat niet echt. Dat, dat Brussel onder deze omstandigheden. daar waar wij op heel veel gebieden. een structureel goed lopende economie hebben. Het gaat slecht door die crisis, maar. Ik ben het niet vaak met uh, de baas van het VNO met wintjes eens. Maar dit keer vond ik zijn analyse, dat klopt wel. We, we moeten niet vergelijk worden met een staat... waar we alles maar verjubelen en, en verfeesten. Het gaat beroerd in een opzicht structureel wel goed draaiende economie. Is, uh, zo, dan is de vraag die Ger vlak voor het nieuws stelde... als voorproefje op dit panel... Is de Nederlandse bank dan nu de enige nog die niet in de gaten heeft... dat ze niet zo hoeven te hameren op die 3% voor volgend jaar? Want dat hebben ze gisteren nog gedaan. Nog gezegd van, tot 8 miljard misschien wel bezuinigen. In elk geval die 3%, dat, moet, dat wordt alleen maar moeilijk, maar die moeten we halen. Ze ja. zijn zo langzaam, de enige nog, Jacqueline. Ja, wat, ik, ben je ik het heb, met ze eens? Ja, ik heb nee, er lang he? gewerkt, ik ben het bijna altijd met ze eens. Maar ik geloof dat ik dit keer toch ook iets milder ben dan... Uh... Dan, uh, dan de Nederlandse bank. Ik waarom geloof dat ze, ze inderdaad zo... bijna de enige zijn. Maar waarom zouden ze hier zo aan vasthouden? Omdat het hun traditionele rol is? Dat, dat, dat is dus ook de traditionele rol, maar het is ook een, een visie... dat je zegt, het moet een keer gebeuren. En eerlijk gezegd heb ik dat een jaar geleden zelf ook nog gezegd. Mm -hmm. het moet een keer, we weten dat we dan die 3% moeten. Neem het dan maar... Uh, dan heb je de pijn omdat het anders boven de markt blijft hangen... en dat vergroot het vertrouwen ook niet. Dus dat is, nee. het is ook een serieuze visie die je kunt hebben. Maar als nou zelfs iemand als mevrouw Lagarde van het IMF... niet alleen zegt, niet meer zo orthodox vasthouden... aan dat tekort terugdringen, maar ook nog eens zegt... ja, door dat beleid wat wij altijd gevoerd hebben... dat stringente tekortreductie... Uh, de schade die dat bijvoorbeeld in Griekenland aangericht heeft... ja, daar zijn we toch wel van geschrokken. Hadden we niet voorzien. Nee, hadden we ook niet voorzien En dat, dat heeft ze dus, ik vind het heel erg nee, dat dat, dat, dat, dat zegt de Nederlandse ja. bank dus niks. <kuggen> nee, maar die vinden Griekenland natuurlijk een ander geval dan ja. Nederland. Ja. Hè? Ja. Dat, en dat is natuurlijk ja. ook een heel ja. ander geval, dus dat snap ik ook wel. Griekenland vonden ze van dat het jubelen een beetje ingekort moest worden. En dat ging wel heel erg hard. En uh, daar hebben ze zich waarschijnlijk een beetje vergist. Ik denk ook dat het een ja, soort management by speech is. Hmm. Van op het moment dat er her en der geluiden klinken van misschien moeten we het een en ander versoepelen... Moet er ook toch wel weer een tegengeluid komen. van ja, maar dat betekent niet, beste dames en heren. dat we het nu allemaal maar kunnen laten voor wat het is. Ja. Ik denk dat, dat het. nou. Helemaal geregisseerd zal het niet zijn, maar zo hoor je diverse stemmen die ervoor zorgen dat, zoals dat hoort in Nederland, de ja. waarheid uiteindelijk in het midden terecht. Ja, Jacqueline, je zei het al, je hebt daar heel lang gewerkt, hè? Is het er ook iets van een bedrijfscultuur uh, van, een, uh, van een bepaalde sector daar in Amsterdam uh, die zeggen, laat iedereen maar schreeuwen, wij zijn de hoeders van een heel belangrijk goed en dat blijven wij gewoon doen? Nee, dat, dat denk ik niet. Het ik, is niet zo dat ze dat sectarisch blijven roepen. Ze hebben er echt over nagedacht. Dat, dat, dat is mijn herinnering. Dat zullen ze ongetwijfeld nog steeds doen. En ik denk dat ze dit oprecht vinden. Hm. Ja. Ik zou zeggen, het heeft nu, uh, we hebben dan iets meer tijd gekregen. Dus laten we dan ook die aandacht richten op de dingen die we beter moeten doen. Net al zei die structurele vorm. Maar ook investeren in duurzame groei. Want dat merk je ook, ik wil er nog wel een voorbeeld van noemen... levert ja. ook direct iets op. Ik uh, ben onder andere toezichthouder bij de vu MC en bij, het, bij, bij de universiteit. vu Medisch centrum. Dat, ja. ja, dat we twee weken geleden hebben we een prachtig resultaat geboekt. Wij gaan daar de twee beta-faculteiten samenvoegen. Dus investeren echt in, uh, in, in, in grote kwaliteit van, van wetenschap. En een van de gevolgen daarvan is nu dat ASML heeft besloten... om naar Amsterdam te komen om gebruik te gaan maken van deze... Van deze hele goede wetenschappers, dat gaat dus niet om toegepaste wetenschap, hmm. maar echt fundamenteel, fundamenteel de wetenschap. Bouwen, is dus dat investeren ASMO, ja. in, in dat soort dingen, dat is altijd lange termijn. Doe het. Want uiteindelijk levert het op. Is dus dat ga... inderdaad wat, ja. wat de regering moet doen, vind je ook wel? Want dan is de vraag natuurlijk oké, okay, als je dan nu stelt dat je even een heel klein beetje lucht krijgt, moet wel bezuinigd worden, maar je mag een beetje. Wat, wat, wat is de, de beste aanpak nu? behalve bijvoorbeeld wat Jacqueline dan nu ook voorstelt: investeren in duurzaamheid. Ja, in ieder geval niet zoeken naar, naar het gemakkelijke, naar, naar dingen die uh, mogelijk het vertrouwen in of het allemaal wel weer een keer goed komt gaan ondermijnen. Wel een beetje stokpaard van me, maar ik ben heel erg tegen. Die 1,75% opbouw pensioenen. Waarom doet de regering dat? Omdat ze meer belasting inkomen. Mm -hmm. heeft helemaal niks te maken met een visie op pensioenen. Ja. Of met een idee over hoe gewoon de, de die maar de gewoon de spekken. Maar wat wij niet aan pensioenpremie betalen. Moet, dat houden wij over. Daar moeten wij belasting over betalen. En zo lossen ze op een bepaalde manier een probleem op. Dat is als je, als je het niet in een visie van wat, wat, wat willen wij nu met de oude dagvoorziening? Want dan zouden er misschien zelfs wel anderhalf procent uit kunnen komen. Mm -hmm. hè? Maar dan heb je een, een, een verhaal. Maar op het moment dat we dat eigenlijk alleen maar doen... omdat we meer geld van burgers en bedrijven binnen willen halen... zorgen we er tegelijkertijd voor dat de mensen helemaal niet meer geloven... dat er een oplossing van de overheid afkomt. En, en dan maakt het mm -hmm. probleem alleen maar erger. Ja, Jacqueline? Ja. Nou, ik wil dat onderstrepen. Kijk, van kostenreductie is nog nooit. Daar krijg je geen energie van. Dat, dat zie je ook bij reorganisaties in bedrijven. Je moet natuurlijk, natuurlijk als het te veel is, kosten reduceren. Maar waar je energie van krijgt, ook als medewerkers, is van nieuwe horizonnen en nieuwe, ja, nieuwe groeiperspectieven. Hmm. En waar je deze tijd natuurlijk ook voor zou kunnen gebruiken. Natuurlijk, die zorg, daar, moet, daar, daar, daar moeten we de kosten in gaan beteugelen. Maar stimuleer innovaties in de zorg, stimuleer eh, technische vernieuwing. Uh, zorgt ervoor dat we misschien toch het systeem gaan veranderen... van betalen per verrichting naar uh, betalen van herstel en gezondheid... En ook daar zie je uh, goede initiatieven en wees daar in een voorloper als overheid dat je laat zien dat je dat soort initiatieven steunt. Ja. De crisis is ook ergens goed voor. Dus jullie en zeggen eigenlijk jij... ook wat je nodig hebt is visie en daar ontbreekt het nu een beetje aan. Zie en investeer dat. En ja. heb de durf om ja. te investeren, ja. ook al is het een moeilijke tijd. Ja. Dat zijn de twee die dingen. Crisis, die... Dan kan die crisis, lijkt me wel aan bij Jacqueline, louterend werken. Hm. Dat is een mooie kreet, maar een crisis kan louterend werken. Hm. Maar als we het allemaal met vuilpom en, en vliegertouwtjes aan elkaar proberen te plakken, dan zal het blijken dat, ja. dat het na een tijdje weer niet houdt. En dan moet we het volgende ellende over de mensen afstorten. Ja, even een ander aspect van de cijfers van de Nederlandse Bank. Uh, dat was de opening van het Financiële Dagblad. Dat de huizenmarkt weer verder ingekukeld is, de prijzen althans. Uh, en nu is het curieuze, dat stond althans in, uh, in, in datzelfde FD... dat het kabinet aan de drie grote commerciële banken gevraagd heeft... doet er daar nou niet over? Want anders gaan mensen helemaal geen huizen meer kopen. Want die denken, ja, uh, weet je wat, we blijven wachten... want het daalt nog veel meer... De DNB, de Nederlandse bank, heeft er dus malingen gehad... als die afspraak er echt ge geweest is. Die hebben gewoon gezegd, nee, wij geven gewoon de cijfers zoals het is. Het daalt gewoon weer. Dat zullen zij ook noemen, Jacqueline, als... Ja, dat is onze rol. Ja, maar dat, dat is ook de rol. Dus het, Ik weet helemaal niet of het waar is dat dat gevraagd is van de drie grote banken. Maar lijkt je, je dat waarschijnlijk te uh, Het lijkt me ook vrij onwaarschijnlijk, want het, het doet er ook niet echt toe. Kijk, dan zeggen de banken het niet, maar dan zegt de Vereniging van Makelaars het wel... of de Vereniging van eigen eigen huis. huis heeft ja. ook zijn eigen, zijn eigen voorspellingen, dus... Als zij hun mond houden, merkt niemand dat, denk ik. Uh, <lacht> en iedereen weet dat er enorm veel lucht in de... Wie houdt toch ja. zijn mond vandaag de hele dag? Oh ja, de ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar Er zit heel veel lucht zat er in die huizenprijzen. Nou, die moet eruit en iedereen ja, weet vecht. dat er nog verder iets af moet. En of dat nou 5 of 7 ja. procent is, dat doet er ook niet. Ja, dat, dat vind ik zo tegenstrijdig altijd. Hè. Aan de ene kant zeg je mensen die, in, in die of aan de financiële kant... of aan de huizenmakelaarskant zitten. Wat Jacqueline zegt, er zit nog veel te veel lucht in die prijzen. En dan aan de andere kant, god, die prijzen die dalen al maar verschrikkelijk. Het kan niet allebei even verschrikkelijk zijn. Het ene is noodzakelijk, hangt ja, er Maar vanaf aan welke kant van het spectrum je zit natuurlijk... of het verschrikkelijk is als je op zoek bent naar een huis... dan is het heel plezierig dat ze dalen. Als je het wil verkopen, dan is het een ander verhaal. Maar het is geen wetenschappelijk onderzoek... maar een, een, een, een breed onderzoek in eigen kring... leidt tot de conclusie dat <lacht> mensen die snel bereid zijn te aanvaarden... dat dat huis niet meer op gaat leveren... Wat ze ooit gedacht hebben, en daar gewoon een procentje of 10, 15 onder gaan zitten. Ja. Moet je niet onder water staan, dan heb je een ander probleem. Maar ja, als je. Dat als je huis minder waard is dan je hypotheek, heb je het in drie is. weken verkocht. Ja. Nou, ik heb diezelfde ervaring. Ik heb dat eens gevraagd in mijn omgeving. Ja, ook niet wetenschappelijk, uiteraard. Als maar als je financieel kan permitteren, je moet je. familie ik Je, je, je Ben niet, ja. niet bang. Je moet het relateren aan datgene. Ja, heel erg moralistisch. Hebt. Ja. Wat je voor betaalt. Maar ja. ook wat je daarna wil gaan doen. Hm. Ja. En moet niet alsmaar krampachtig, maar misschien. Verdien ik nog wat? Het is niet weinig geld, hoor. Als het op straat ligt, rapen wij het allemaal op. Misschien verdien ik er oh. nog wel 20.000 euro mee. Ja. Je moet het afwegen tegen de ellende die je hebt... van het alsmaar onderhouden van een leegstaand huis waar je uit wil... of huizen die, die mensen geërfd hebben, ja. want ook dat komt nu veel voor... Spreek met je broers en zusters af. We gaan niet zeuren. We gaan gelijk 30.000 onder de prijs zitten. En we zijn het kwijt. We verdelen ja. de centen. En we hoeven ons geen zorgen meer te maken over OZB. Ook hier OZB. moeten we zeggen. Jullie zeggen steeds zeg ik hetzelfde. Ook in dit geval. Weer, mensen moeten een beetje lef durven tonen. Ja, maar ook accepteren dat iets gewoon daar, niet meer op ook dat lef niveau voor nodig. komt. Ja. ja, maar dit is de angst. Volgens mij zijn Nederlanders daar heel erg sterk in. De angst dat als je het nu verkoopt, ik noem maar iets van twee ton... en je verkoopt het voor 180, je bent gelijk kwijt... dat degene die het koopt voor 180 het over drie weken voor twee ton verkoopt. Jammer. Ja. Niet ja. meer nageren. moet je ook niet willen weten. Nee, nee, precies. Ja, ja. Nee. Klaar. Nee. Jacqueline, zou er een partij zijn die er belang bij heeft... om de prijsdaling in de huizenmarkt om dat te overdrijven? Uh, dat weet ik niet. Moet ik even nadenken, hoor. Scrolligen. Want hoe manipuleer je de markt? Als oh, je dat potentiële makelaars wellicht. Want die hebben er dan wel belang bij dat, dat de bodem bereikt is en dat men ja. weer gaat kopen. Ik kan ja. me voorstellen dat dat, dat dat zou kunnen, maar dat is louter theoretisch wat mij betreft hoor. Om zo ja. snel mogelijk ja. de bodem waar iedereen ja, het over heeft, dan maar te bereiken. Ja. Dan hebben we het maar gehad. Ja, ja. ja, ja, ja. En dan kunnen ja. we weer omhoog. Ja. Maar ik vind dit verhaal van, van dat de regering dat gevraagd heeft erg onwaarschijnlijk. Ja. Veronderstel ja. Ja, ja. nu eens dat het waar zou zijn. De beste methode om elk vertrouwen erin weg te nemen maar, is bekendmaken ja. dat de regering opdracht gegeven heeft dat er niet ja. meer over gesproken mag worden. Nou, maar je, ja. je weet dat zoiets zo'n uitspraak altijd uitkomt. Ik bedoel, ja. je kunt dat. Het werkt alleen als je die afspraak maakt. En het komt niet uit dat je de afspraak ja, als kabinet gemaakt hebt. Maar het komt heb toch jij altijd ooit eens uit. een afspraak gemaakt die niet uitkwam. Alleen de afspraken ja, ik ben de, de, nee, die ik ben het je alleen maar met jezelf niet. gemaakt hebt. Nee maar, ja. ik ben de kabinet, nee, nee, maar ik ben het kabinet niet. Laten we het, met het nog eens even net. over arbeid ja. hebben. Daar oh, ja, arbeid. Maar we hebben nog niet over gehad. Geld, huis, arbeid. Ja, de, vorig jaar, um, dat zijn hele verse cijfers vorig jaar, zijn 2000 bedrijven gepakt omdat die illegalen aan het werk hadden. En dat is eigenlijk nog geflatteerd ook. Want ze hebben onderzoek gedaan onder 7000 bedrijven. En dat is veel minder dan vorig jaar. Want op die inspectie is natuurlijk weer fors bezuinigd. Um, nou, Ascher, die had. minister van Sociale Zaken had een interview in het dagblad Trouw vanmorgen. En die, uh, brak, die knalde de zweep over deze praktijken. Nou, we kennen het allemaal dat het natuurlijk allemaal uh, onmenselijk is. Enzovoort. Maar die had het ook over wegwerparbeid, Jacqueline. En dat, vond, dat is echt verschrikkelijk, want dat, dat, dat, degra, dat declasseert mensen. Je, je, je, je vernielt het vertrouwen van mensen, het zelfvertrouwen. En om die reden alleen al moet je er wat aan doen. Ja, dat ben ik ook helemaal met hem eens. Het is ook, uh, of het nou mensen uit Azië zijn, of Roemeen, of weet ik het, of Nederlanders. Het is, het is uh, schandelijk als die uh, behandeld worden zoals we niet willen dat we zelf behandeld worden. Dat is een normaal minimumloon, normaal betaald worden, en normale uh, arbeidsomstandigheden. Dus dat hij uh, wegwerparbeid aan de, aan de kaak stelt, dat, dat, dat vind, ik, uh, vind ik heel goed. Ja. Ja. Paul, hij zegt dat op een paar plekken. Hè? Het is een heel betoog. En dan zegt hij, uh, ik ga er wat aan doen. Dat zegt hij op twee plaatsen. En aan het eind van het verhaal zegt hij, uh, ja, maar aan de andere kant hoort het ook bij het kapitalisme. Het gaat zoals het gaat. Met zoveel woorden zegt hij dan. Ja, dat geeft hij dus aan dat hij anders dan controleren, de regering daar niet zo verschrikkelijk veel aan het doet een beetje de als handen omhoog. Als de kapitalistische ja. werk... Nou, dat heeft niet helemaal met kapitalisme, dat gooien we het wel heel erg op de hoop. Maar, maar als in bepaalde sectoren of bedrijven de overhand krijgt... het maakt niet uit wat we ze betalen. Als we maar winst maken en mm. wat die lui daar verder mee doen... dat zal onze zorg zijn, dan, dan is daar iets... Ik vind het overigens geweldig dat hij het roept... ook tegelijkertijd zijn beperkingen aangeeft. Het gaat verder dan alleen de morele verontwaardiging, vind ik... Dat, dat mensen een bepaald, hoe, hoe wij het geld niet krijgen waar ze recht op zijn. Maar wij als maatschappij moeten het niet willen. Ja, wij merk, gaan ja. ons een gigantisch probleem op de nek... als we daar een soortment nou, ik zou het lompenproletariaat gaan, mm. gaan, gaan uh, creëren... dat alsmaar onder allerlei voorzieningen uitfietst... omdat ze half of, of, of zwart betaald worden. Want als ze het niet op een normale manier kunnen verdienen... en als ze niet op een normale manier ook deel kunnen uitmaken van deze maatschappij... Dan gaan ze zorgen dat ze een op een voor ons abnormale manier gaan zorgen dat ze toch aan hun centen komen. Ja, Jacqueline, eh, wat hij zei over dat is nou eenmaal het kapitalisme, daar kun je niks aan doen. Dan had hij het over een ander aspect van arbeid, wat die, waar hij vreselijk de zweep over knalt. Is namelijk dat eh, private equity bedrijven enzovoort, die bedrijven opkopen voor de pure winst op korte termijn. Arbeid alleen maar als een kostenpost zien. Dat vindt ja. hij eigenlijk ook. Maar daar zegt hij dus van, daar kan je dus echt niks aan doen. Nou, dat, dat is wat anders als, als, als je het echt als kostprijs ziet. Maar je kunt natuurlijk uh, uh, als, als directie van een bedrijf... een hele andere uh, mentaliteit hebben... en wel degelijk uh, arbeid zien als, als, als de core asset van je bedrijf... waar je het uiteindelijk van moet hebben. Hm. En ondertussen zijn we toch wel zover dat dat, dat meer uh, ophang doet... dan de gedachte zo goedkoop mogelijk uh, champignon, uh, stekers halen... Nou, het gekke is wel ja. dat nog steeds, ondanks controles die misschien nog wel wat minder zijn, er altijd er blijven maar bedrijven en niet weinig. Uh, uh, die, die, ja, die daaronder daar zijn. Ik heb mijn bloed bevestigd op, op, op, op de, de nieuwe transparantie en op, op ik zal maar zeggen, op onze kinderen die dit ook niet meer pikken. En ik merk dat, ik dat zelf ook niet meer pik. En daar, je ziet het ook, uh, uh, wij ik wil geen champignons die door dit soort mensen ge, uh, in, in bakjes zijn mm -hmm. gedaan. Dan betaal ik liever drie euro per bakje. En dan heb ik het gevoel dat daar in elk geval uh, serieus met de, met, de, met de mensen is omgegaan. En dat zie je steeds meer. Ik geloof dat uiteindelijk... Wat zo moet je doen, dan dus geloof ik 20 jaar oud. Maar dat komt alweer een beetje okay. naar boven. En... Um dus uiteindelijk gaan ze het volgens mij niet redden. Consumentenboycott is her en der een buitengewoon ja. adequaat middel geweest... En dat om gaat bepaalde woordverstanden in bedrijven op te... gewoon een en dat, gaat op, dat gaat ook ja. nu naar belastingontwijking. Ik, ik las dat A.Z. niet meer serieus naar Starbucks kijkt... moet er nog wel in investeren, omdat die belasting ontwijken. Niet ontduiken, maar ontwijken. En dan gaat Rutte dat heel erg uitleggen dat het allemaal volgens de wet is. Maar wij pikken dit niet meer. Wij uh -huh. willen dit niet meer. Uh -huh. Dus ik heb... Groot vertrouwen in de consument... die gaat een aantal dingen gewoon niet meer pikken. En daar hoort dit ook bij. Als wij mensen in dienst hebben, dan betalen ze een normaal loon... en we behandelen ze netjes. Ja, dus dat respect voor ja. werk, voor arbeid... En dat dat, dat kapitalisme dus is er bij ons wel in? Ik ben het helemaal ja. niet met... bedoel Ook de bonden die in de schoonmaak bezig zijn... zijn ja. daar hard mee bezig. Ik probeer nu... De, bedoel, dat, dat zal nooit een salaris zijn waar je in een ton per jaar mee gaat verdienen... maar probeer dat dat op een fatsoenlijke manier... die mensen respect voor hun werk... en zorgt dat ze op normale manier hun werk kunnen doen. Oké. Okay en eist dat ook van het bedrijf waar jij spullen van koopt... of waar jij werkt. Paul Jekkers hoorde u als laatste. Dank je wel, Paul. En Jacqueline Rijstijk, ook bedankt. Dit was de villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. En zometeen is daar als altijd. Lucella Carazzo ja, met het radio. Nou, nou, nou, altijd, nou, altijd, nou ja, altijd het radioeventje. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, eindexamenfraude natuurlijk. De ja. omvang uh, is inmiddels wel duidelijk. Die is behoorlijk. Uh, we hebben de inspectie zo van het onderwijs uh, om hierover te praten. Sander Dekker, de staatssecretaris, Kamerleden, leerlingen, noem maar op. Oké, okay. dat zometeen dus in het Radio 1-journaal. Dankjewel. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Freddy Fontaine. De VO-raad is geschrokken van het grote aantal examens dat op de Rotterdamse school Ibn Galdoen is gestolen. De Belangenorganisatie van Schoolbestuur in het voortgezet onderwijs... gaat ervan uit dat de examens van leerlingen op andere scholen geldig blijven. Vanmiddag maakte staatssecretaris Dekker van Onderwijs bekend... dat de leerlingen van de school Iben Galdoen waar 14 examens werden gestolen... die examens opnieuw moeten doen. 44.000 leerlingen van het vmbo-t die het examen Economie hebben gemaakt... krijgen donderdag pas de uitslag in plaats van morgen. En HAVO- en VWO-leerlingen horen morgen of ze donderdag inderdaad hun uitslag krijgen. Minister Opstelten wil niets zeggen over het inlichtingenwerk... van buitenlandse diensten. Dat zei de minister van Veiligheid in de Tweede Kamer... waar hij opheldering moest geven over het eventuele gebruik... van het Amerikaanse spionageprogramma PRISM... door Nederlandse inlichtingendiensten. En het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen China... gewonnen met 2-0. Robin van Persie, de nieuwe aanvoerder van Oranje... maakte het eerste doelpunt. En invaller Wesley Sneijder, die de aanvoerdersband moest inleveren... maakte de 2-0 in Peking. China speelde na 14 minuten met 10 man na een rode kaart voor King Cheng. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En de verkeersinformatie krijgt u van John Sawoka. Een bescheiden begin van de avondspits. In totaal 51 kilometer. Een paar opvallende files op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Daar is een ongeluk gebeurd. En daardoor is de weg dicht tussen Tiel en Ochtend. En er staat inmiddels een file van 6 kilometer. A58 bleef daar naar Tilburg. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Knopend Sint-Annenbos. Er staat inmiddels een 5 kilometer file. Bij Knopend Sint-Annenbos is de rechte reis ook dicht. En op de N15 Maasvlakte richting Rozenburg. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij Rozenburg.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 Goedemiddag, een middag vol nieuws. Wij volgen uiteraard de ontwikkelingen in Turkije en Istanbul. Het bezoek van Eurocommissaris Olli Reen aan Den Haag, die Nederland wat ruimte lijkt te gunnen. En natuurlijk het nieuws over de eindexamens. Er zijn er dus veertien gestolen van HAVO, VWO en VMBO. In ieder geval moeten leerlingen die examen economie op het VMBO hebben gedaan. nog een dag langer wachten om te horen of zij geslaagd zijn. Rick Steur is hoofdinspecteur voortgezet onderwijs van de Onderwijsinspectie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een, toestand, wat een toestand. Zeg dat wel. Ja. Heel en u, erg. u was hier natuurlijk al even, even mee bezig de afgelopen dagen. Ja, we zijn er in het verlengde van het onderzoek van het Openbaar Ministerie en Politie natuurlijk uh, ook druk mee omdat uh, wij uh, wel heel graag willen dat uh, de diploma's in Nederland... en ook de examens uh, van uh, boven elke twijfel verheven zijn. Ja, want bestaat de mogelijkheid nu dat de economie uh, op het VMBO over moet in Nederland? Is dat nog steeds een, een, een mogelijkheid? Uh, nou, die kans acht ik uh, niet groot. Maar kijk, we hebben bij Iber al doen... dat moet u daar ook nog even een nieuwtje melden. Het onderzoek van de politie loopt nog steeds, dus er is vanmiddag nog een vijftiende examen uh, toegevoegd. Oh. Er zijn vijftien examens uh, gestolen. Dat heeft te maken met het feit dat er nog steeds onderzoek plaatsvindt... in de computers en, uh, en uh, andere gegevensdragers, zoals USB-sticks. En vanmiddag is dus VWO Wiskunde A aan de lijst uh, van examens toegevoegd. Veertien examens daarvan uh, heb ik uh, ongeldig uh, moeten verklaren... voor de school Ibn Galdun... Eén uh, examen was natuurlijk al eerder uh, anders geregeld. Hè. Dat was VWO Frans, maar waarmee alles uh, vorige week begonnen is. Ja, en moest u die uh, 14 ongeldig verklaren omdat u uh, weet dat het verspreid is op die school, of omdat u dat vermoedt? Ja, ik, weten doen we het niet, uh, maar uh, officieel is de plicht van de school uh, en dus in het verlengde daarvan ook van de inspectie om daar toe, toe, toe te zien dat uh, een examen uh, gewoon uh, onberispelijk verloopt. En zodra er uh, twijfel bestaat over uh, de manier waarop het examen is afgenomen, en dat is in dit geval natuurlijk duidelijk... Uh, dan is het heel vervelend voor de school uh, en voor de leerlingen die er niets mee te maken hadden. Maar dan moet ik toch de examens ongeldig verklaren. Ja, en dan alleen dus, dus voor weet, die school? Ik weet niet hoeveel leerlingen dat hebben gebruikt en in welke mate. Nee, en het zouden natuurlijk ook nog leerlingen van andere scholen kunnen zijn. Uh, ja, dat is ook de reden waarom we uh, de uitslag voor economie uh, uh, VMBO nog even hebben uitgesteld. Hè. Van die 15 examens was er één VMBO-examen en daar is de uitslag. Uh, uh, uh, vandaag wordt die helemaal klaargezet zodat die morgenochtend voor de scholen beschikbaar is. Uh, en wij hebben nog even iets meer tijd nodig om te checken uh, of er uh, uh, geen uh, verspreiding uh, is geweest. Uh, dus ik zeg uh, eigenlijk. Het zal hooguit een aantal andere scholen kunnen betreffen, maar dat kan dus ook nul zijn. En het zal zeker geen uh, uh, rijkwijde hebben naar uh, het grootste deel van de scholen in het land. En als u zegt we hebben nog tijd nodig om te kijken of er geen verdere verspreiding is geweest, uh, gaat dat dan via politie, justitie? Of, of kijkt u naar de resultaten van de scholen die, die in de buurt liggen? Um... Wij, wij doen onderzoek op basis van de leerlingenscores, hè, want die zijn inmiddels allemaal uh, bekend. En dan proberen we daaruit af te leiden of we mogelijk ergens, uh, uh, nou ja, wat je zou kunnen zeggen, verdachte patronen in de resultaten uh, zien. Wij treden natuurlijk niet in het onderzoek van de politie. Het onderzoek van de politie kan ook de komende meken, weken en maanden nog opleveren dat toch een enkele leerling van welke school dan ook gebruik blijkt te hebben gemaakt van uh, uh, de verspreidende gestolen examens en dan... Uh, wordt daar gewoon een eigen juridische procedure opgezet. Maar uh, ik kan alleen maar voor de uitslag examens ongeldig verklaren... als er onregelmatigheden zijn geweest. Ja, En als u kijkt naar verdachte patronen... kijkt u dan naar resultaten die die leerlingen eerder dit jaar hebben behaald... of kijkt u dan naar resultaten van de afgelopen jaren... of er afwijkingen op die school zijn? Nou, u, u noemt een aantal mogelijkheden aan de hand... waarvan wij uh, we kijken vanuit meerdere invalshoeken naar die cijfers. Ja, nou, en, en nu dus eh, VMO-economie wordt er uitgelicht omdat het nog even duurt. Uh, HVO-VWO zou volgens mij sowieso een dag later komen. Be ja. Betekent dan dat u al die examens ook nog even goed naloopt... om te kijken of er scholen onbegemaatregelen zijn? Ja, we zijn bezig met het doorlichten uh, op, op de vraag van uh, is er sprake van verspreiding ja of nee op al die 14 uh, examens. En uh, uh, daar hopen we morgen in de loop van de dag duidelijkheid over te kunnen bieden. Ja, duidelijkheid of donderdag die uitslag komt of dat er misschien ook voor havo vwo nog wat uh, tijd nodig is. Nou, ik ga er zoals het nu lijkt uh, vanuit dat uh, voor de, uh, het grootste deel van de leerlingen... voor HVO-VWO in dit land er donderdagmorgen gewoon een uitslag is. Oké. Okay. En, en nog even de school in Rotterdam. Want wanneer kunnen de leerlingen het examen daarover doen? Volgende week. En is dat dan een regulier herexamen Of, of hoe gaat u dat oplossen? Nee, ontlossen? dat is voor die leerlingen die gedupeerd zijn uh, gewoon hun eerste kans. Dus we moeten daar uh, de herkansing op een andere manier uh, organiseren. Ik laat dat overigens verder over aan het college van examens die daar verantwoordelijk voor is... Uh, en we zullen daar de ouders uh, zo spoedig mogelijk over informeren. Nou, bent u voor verandering van de procedure van het opbergen van uh, de examens? Of is dit uh, pech, pech, pech? Nou, het is meer dan pech. In die stal uh, moet je het er alle tijden door de verzekering van de procedures uh, uh, voorkomen. Het is landelijk wel pech dat het op een school zo uit de hand is gelopen. Maar ik vind het te vroeg om op de conclusies op dat punt vooruit te lopen. We zullen een onderzoek moeten doen naar de kwaliteitsborgen die op, dit, die op deze school dus kennelijk mis zijn gelopen. En misschien kunnen we daar op het niveau van de school... En... Daar zeker, maar vooral ook landelijk, in termen van bijvoorbeeld de verzegeling van het werk en zo, van leren. Maar dat is nog te vroeg om daar iets van te zeggen. Oké, okay, nou hartelijk dank in ieder geval voor uw uitgebreide toelichting. En dan horen we uh, morgen weer meer. Rick Steur, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag, voor hoofdinspecteur voortgezet onderwijs van de onderwijsinspectie. Dan gaan wij naar uh, Turkije. Al de hele dag zijn er traangaswolken te zien boven het Taksimplein in Istanbul. Vanochtend veegde de politie met harde hand het plein schoon van demonstranten. En onze correspondent, die is daar nu, Taxi Plein, eh, Bram. Daar ben jij eh, zeer regelmatig nu dus ook weer. Hoe zou je de situatie nu omschrijven? Ja. Nou, ik zal je even een, een beeld scheppen. Als ik recht vooruit kijk, dan zie ik uh, dikke zwarte rookpluimen komen van de plek waar een aantal demonstranten in de afgelopen uren heel hard heeft gevochten met de oproeppolitie. Hier links van mij hoor je het brommen. ...van uh, een van de bulldozers die op dit moment de barricade aan het uh, wegvegen zijn van de aanvoerroutes naar, naar Taksim toe. Uh, hier rechts van mij uh, komen steeds meer demonstranten aangelopen vanuit allerlei delen vanuit Istanbul. Mensen die vandaag gewoon aan hun werk zijn gegaan en nu het werkpak inruilen voor het demonstratiepak... ...hun zwembrillen opzetten, hun uh, doeken voor de mond doen, hun maskers opzetten... Uh, om hier toch te laten zien dat Taksim, hoewel er nu oproeppolitie op het plein is, nog niet is opgegeven. Nee, sterker nog, kan het misschien ook weer nieuwe demonstranten aantrekken die, die boos zijn over wat er vanochtend gebeurde? Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die hebben de ontwikkelingen vanochtend vroeg gevolgd uh, via Twitter, via Facebook. Er wordt ongelooflijk veel over geschreven, mensen die gewoon aan hun werk moesten... En inderdaad, uh, ja, nu hier naartoe willen komen. Je moet je zo voorstellen, Lucella, dat uh, de, de linker helft van het van het staat nu vol met oproerpolitie. En de rechter helft van het plein, het park eigenlijk, het park waar het allemaal om te doen is. Daar staan duizenden en duizenden demonstranten. Uh, wat je nu hoort is het uh, weghalen van de barricade op taxien. Dus er is nu een bulldozer bezig om een van die uh, stations hier nu te ontruimen. Dit is het geluid van, van, van, van tijgers, van plullenbakken, van alles wat er in de afgelopen dagen is gebruikt om die barricade te verstevigen. Um, en de vraag is inderdaad hoe dit protest nu doorgaat. Ik hoorde vandaag sommige mensen zeggen, dit heeft geen zin meer, ja, kijk hoe het nu gevochten wordt. Er zijn heel veel mensen ook boos, niet alleen op de, op de politie, maar ook op uh, de andere demonstranten die toch weer stenen aan het gooien zijn, moeilijk aan het gooien zijn naar de politie. ...dat een gros van, van de demonstranten hier die gevechten niet wil. Nee. Zeg, blijft de politie er wel achter staan? Want ze komen natuurlijk steeds meer in confrontatie met het, met het eigen volk. Uh, ze, ze volgen wat dat betreft de politiek naadloos? Ja, wat dat betreft, als je agent bent in de partij... ...die je gewoon uh, de bevelen opgevolgen... ...ik heb in de afgelopen dagen wel een aantal agenten gehoord... ...die tegen de demonstranten zeiden, wij willen het dus ook niet... Er zijn agenten geweest, een afstand van een viertal dat zelfmoord heeft gepleegd. Wat dan precies met de demonstratie te maken heeft, is wel moeilijk te vinden. Maar vakbonden zeggen dat heel veel agenten problemen hebben met het excessieve geweld dat is losgelaten op de demonstranten. Dus het is zeker niet zo dat al die agenten die hier nu staan met hun gasmaskers op, met hun helmen, hun, hun schilden klaar, allemaal vinden dat dit het beste is. Terwijl wij nu aan het spreken zijn, sta ik nu bij een agent die in overleg is met demonstranten. Er wordt gelachen, er wordt. Water aan elkaar uitgewisseld. Dus soms lijkt het misschien, misschien alsof heel Turkije hier tegenover elkaar gaat, maar er is ook samenhoorigheid. Bram, dankjewel. Bram Vermeulen vanaf het Taksimplein dus in Istanbul later deze uitzending meer hierover. Het is 36 jaar geleden dat de treinkaping bij de punt werd beëindigd. Zes kapers werden daar toen bij gedood. En de Molukse gemeenschap herdenkt deze omgekomen kapers. Dat gebeurt in Bovensmilde. Daar is verslaggever Jeroen de Jager. Uh, Jeroen, hoe ziet die herdenking eruit vandaag? Uh, het begint in Bovensmilde hier in de wijk waar veel uh, Molukkers wonen. De uh, vlag hangt hier ook bij heel veel huizen buiten. De RMS-vlag, blauw, wit, groen. Aan een groot roodvlak. Dan is er uh, eerst hier in uh, de kerk Betanië een korte herdenking. Die is nu gaande. Even naar buiten gelopen. Daar worden op dit moment zes kaarsen aangestoken... voor wat de Molukse gemeenschap noemt de zes vrijheidsstrijders. En ze zeggen zelfs bewust vrijheidsstrijders... die uh, in 1977 bij die uh, kaping zijn omgekomen... Uh, Hoewel, tegelijkertijd, los van wat er gebeurt... Dus zeggen ze ook, de jongens in 77 die hebben bijgedragen aan onze strijd... ook al kiezen we nu... Heel nadrukkelijk voor een andere weg. Die nuance natuurlijk wel erbij gemaakt. Een herdenking die best druk bezocht is. Uh, hier een paar honderd mensen wel. En dan gaan ze direct richting uh, de begraafplaats... waar die uh, zes actievoerders, waarover uh, gesproken wordt... in een andere tekst, uh, uh, uh, liggen begraven. Daar is een herdenking. En dan loopt het door tot in de avond. Want er wordt vandaag ook een onderzoeksrapport gepresenteerd. Oké, okay, en Over? Dat is een onderzoeksrapport, uh, interessant, uh, een nieuw rapport waaruit zou blijken dat uh, uh, vier kapers in uh, 1977 door mariniers die zijn binnengedrongen in, uh, in de trein, daar geëxecuteerd zijn door, uh, uh, door die mariniers. Die uh, zouden bij die actie heel nadrukkelijk hebben uh, een license to kill hebben gehad, zal ik maar zeggen. Uh, dat zou blijken uit uh, een, uh, een rapport wat, heel, uh, wat is onderzocht, uh, archieven. Uit die tijd autopsierapporten. En opnieuw gekeken naar alle kogels die uh, in de lichamen zijn gevonden van deze mensen. En uh, daaruit blijkt dat die mariniers die een bepaald kaliber gebruikt. En die zijn aangetroffen in de lichamen van die, van die kapers. En vandaar de conclusie van deze onderzoeker, Jan Beckers. Uh, de kapers in de trein zijn door de mariniers niet zomaar gearresteerd... en meegenomen, maar direct geëxecuteerd. Dus dat zou, en dat wordt hier gezegd... Uh, wij wisten dat al lang, zeggen ze hier. Uh, we hebben bijvoorbeeld een jasje gezien van een van die kapers. Dat was helemaal doorzeef met kogels. 128 schoten zaten, zaten daarin... Uh, uh, wij wisten het ook omdat er twee kapers die hebben toen in de tijd dat drama overleefd... wat, uh, wat daar uh, zich heeft afgespeeld. En die hebben dat ook altijd gezegd. Dus de Molukkers zelf zeggen, wij wisten dat al lang. Maar het is wel nieuws, uh, in feite, als dat waar zou zijn. Uh, we hebben nog even een gesprek uh, gehad... met, de, met de, uh, de man die die autopsieverslagen heeft vertaald... En die durft die conclusie niet te maken, maar dat is zijn vak ook niet. Hij heeft alleen het oude autopsie rapport bekeken... op basis waarvan die journalist zegt, er is een executie geweest in die tijd. Daar spreek jij straks verder over in Bovensmilde. Jeroen de Jager hoorde u. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Johns aan. Hele goedemiddag. Nou, het is nog een vrij normale Apelspit. 60 kilometer in totaal. Wel veel vertraging op de A15 richting Nijmegen door een ongeluk bij Echtelt. Daar staat 7 kilometer. Bij Echtelt is de rechterreis ook dicht. En de regio Breda op de A58 naar Tilburg. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Knopend Sint-Annebos. Er staat inmiddels een 5 kilometer file. En bij Knopend Sint-Annebos zijn twee rijstoken afgesloten. Verslaggevers, correspondenten. Reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het is een uh, interessant verboek, uh, bezoek, moet ik zeggen... In, uh, in verband met de discussie over de bezuinigingen... het bezoek van Eurocommissaris Olly Reen. Hij sprak met de premier vanmiddag, met minister Dijsselbloem van Financiën... en nu op dit moment met de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Peter Blok in Den Haag. Peter, en het ziet er ernaar uit dat uh, de Eurocommissaris... de teugels ten opzichte van Nederland enigszins laat vieren. Ja, hij laat de teugels een beetje vieren... maar achteroverleunen is er ook niet bij... want Nederland moet volgend jaar hoe dan ook extra bezuinigen. Er moet volgend jaar in ieder geval 6 miljard euro extra worden bezuinigd. Maar het begrotingstekort van 3% is ook niet helemaal heilig. Wel moet er een begrotingstekort uh, komen... dat met minimaal 6 miljard omlaag gaat, zegt eurocommissaris Olli Reen. Uh, the uh, essential thing is uh, to work in line with uh, the recommendation which as I said um, is uh, at least one uh, percent of uh, GDP if uh, growth uh, deteriorates uh, then uh, it has an impact uh, also on the fiscal deficit uh, and then it is uh, according to the pact uh, possible to give uh, an extension of uh, the correction of, uh, of the deadline uh, on the condition that uh, the structural effort has been made uh, and uh, if uh, the is Ja, dus als de economie verder verslechtert... dan krijgen we wat meer lucht en is 3% niet het allerbelangrijkste. Maar ja, volgend jaar moet er dus wel degelijk ex extra gesneden worden. 6 miljard. Ja, dan, dan zegt, hij, zegt hij dat bedrag. Maar dan kom je niet noodzakelijk op die 2,8% uit. Uh, waarschijnlijk hoger. Dus laat hij die 2,8% waar hij twee weken geleden, geleden mee stond te zwaaien... laat hij die dan nu varen? Nee, want hij heeft dat ook weer niet voor niets gezegd. Dat is zijn doel, zijn uh, duidelijke opdracht aan Nederland. Maar ja, de vraag is uh, steeds meer hoe realistisch is dat nog? Want uh, het wordt moeilijk genoeg om de 3 te halen, zegt minister Dijsselbloem van Financiën. Ik zei tegen commissaris Reen dat het een heel sensibele approach is om een zekerheid te hebben. Maar dat het ons nogal veel moeite kost om de 3%. te bereiken. En natuurlijk op basis van het pact. 3 procent is ons target. En uh, de 2,8 could be zijn, maar extra hard. So I think we agree on that. It's a safety margin, uh, which could be sensible. Which you will I can't say that I neglect it. Uh, I share the ambition. Actually, my ambition is to go to 0%. Maar het is hard genoeg om de Ja, dat is nog een lange weg te gaan. 0% die 3% is ook al moeilijk, zei Dijsselbloem. Dus direct na het bezoek van Reen. Die dus een beetje ruimte biedt als wij ook structureel hervormen. Dat is belangrijker. En dus volgend jaar 6 miljard extra bezuinigen. Goed, Peter Blok, daar gaan ze de komende weken en maanden over praten in Den Haag. Wellicht na zes nog een Kamerlid die bij dat bezoek is van Olly Reen aan de Kamer op het moment dat dat is afgelopen. Tijd voor het weer. Peter kuipers Munneke. goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Er zal wat verandering komen in de atmosfeer. Hangt die al in de lucht? Nou, en er is een voorteken misschien, want uh, er staat heel weinig wind in het land. En uh, dat komt omdat de wind een beetje van richting gaat veranderen. We hebben natuurlijk heel lang te maken gehad met uh, wind uit de noordhoek. Noordwest, noordoost, recht uit het noorden. En dat, vooral in het noorden van het land was het heel erg fris. Maar dat gaat veranderen. We gaan de komende week te maken krijgen met zuidwestenwind. En uh, dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Typische wind uit het westen. Maar omdat het zo lang niet is gebeurd, eigenlijk ook wel weer een beetje bijzonder. En, en wat brengt die zuidwestenwind ons? Nou, die gaat dus vannacht een beetje beginnen... en. Uh, je merkt het onmiddellijk, want het gaat niet meer zo heel erg veel afkoelen. Vannacht is, heeft het op sommige plekken aan de grond nog gevroren, maar dat zien we morgen, vannacht niet. Vannacht uh, wordt het een graad of 9 tot zelfs 14. Morgen dan wordt het uh, eigenlijk een beetje een dag zoals vandaag, 20, 23 graden met uh, wat zon, wat bewolking. Aan het eind van de dag misschien een buitje. Ja, en dan als we wat verder vooruit kijken, dan hebben we dus die zuidwestenwind en die voert vrij maritieme lucht aan, wat vochtige lucht en dat betekent dat er af en toe wat zon is, maar af en toe ook wat bewolking met wat buien en de temperatuur die is. Eindelijk eens een keertje normaal met een graad of 19. Dat zijn we ook al lang niet meer gewend. Peter Kuipers-Munneke, dank. Sovereign Light Café van het album Strange Land van vorig jaar. Bedrijven kunnen veel geld besparen als ze kritischer kijken naar het wagenpark. Dat stelt CVO. Dat is een kennisinstituut op het terrein van de zakelijke automarkt. Ondernemers kunnen per auto wel honderden euro's besparen, zeggen ze. Vooral op het brandstofverbruik. Dat hoort verslaggever Louis Dekker. John Hardeman werkt bij Trustom, een ICT-dienstverlener in de zorg... Circa 60 werknemers, 45 auto's. Dat klopt. Die zijn heel veel onderweg natuurlijk. Die zijn zeker veel onderweg. Een gemiddelde medewerker rijdt 40.000 kilometer per jaar. U bent onder meer verantwoordelijk voor het wagenparkbeheer. Ja. Dus welke auto's staan er voor de deur en hoe springen uw collega's ermee om? Dat betekent ook dat u op de kosten moet letten. Dat is misschien wel het belangrijkste aspect van het werk. Want autorijden is duur. De auto zit toch in de top drie van de kosten van ons als werkgever zijnde... En uh, vorig jaar hebben we gemeend van dat we daar uh, eens goed naar moeten kijken. Wat dat kan betekenen voor de werknemer en voor de werkgever. Dus als u nu hoort, de werkgevers die hebben het geld voor het oprapen... die kunnen zo per auto honderden euro's per jaar verdienen, dan zegt u... Dan ben ik het volledig mee eens. Hoe drukt u de kosten? Wat heeft u gedaan? Bij ons hebben alle medewerkers een mobiliteitsbudget. Die hebben wij uh, met 15% verlaagd. 15%? Dat is gewoon een bezuiniging, hè? Ik noem dat een aanpassing naar de huidige automobielbranche. Dat klinkt een beetje hetzelfde, hoor. Dat klinkt wellicht hetzelfde, maar waar men vond dat een representatieve auto... vroeger, uh, vroeger, uh, jaren geleden uh, voor uh, een X-bedrag uh, gereden kon worden... kan dat nu voor uh, minder. Want u zegt, er kan wel wat af. Het hoeft niet meer allemaal zo luxe. Het gouden randje mag eraf, ja. Zeker. Waar bespaart u nu het meest op? Het is uh, met name de rechtervoet. We besparen het meeste op het verbruik betekent gewoon een besparing van uh, 50 euro per berijde per maand. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt goed gedrag belonen en je kunt slecht gedrag straffen. Wij belonen. Dat werkt beter. Je ziet dat daardoor ook discussie ontstaat uh, in de kantine... en dat het een uh, soort van uh, de nieuwe sport is. Ja, ja. Hé, hey Jan, kijk eens. Ik rij 1 op 23. Zoiets. Zoiets, ja. ja. Zo dachten we jaren geleden niet. Nee, absoluut niet. Vroeger dacht je van nou, ik heb een benzinepas en uh, het maakt mij niet uit. En uh, ik kan uh, lekker rondrijden en uh, kosten zijn voor mijn werkgever. Goed, een uh, advies van CVO, een kennisinstituut op het terrein van de zakelijke automarkt. Hoe je dus uh, kan besparen. We gaan zo richting het nieuws van vijf uur met het Radio 1-journaal. Uiteraard, daarna meer aandacht voor de eindexamenfraude, de diefstal. Vijftien examens zijn er gestolen. De justitie onderzoekt nog steeds computers, USB-sticks van de verdachten. En kwam een half uurtje geleden dus met het nieuws dat er nog een examen is gevonden. VWO Wiskunde A. We zijn bij die school in Rotterdam waar het gestolen is, Ibn Kaldoen En we praten ook door over het nieuws in Turkije, in Istanbul. De mensen daar maken zich wederom op voor een spannende avond.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl.